Ja, Peter van der Vijgen, je bent genomineerd voor Peter Live. Ben je daarmee bezig geweest? Uh, goh, ben ik daarmee bezig geweest? Uh, ben genomineerd voor presentator. Maar wel dankzij Peter Live. Ben ik daarmee bezig geweest? Uh, ja en nee. Ja, omdat ik hier moest zijn vanavond vooral. En omdat ik dat wel aangenaam vind. vind ik vind dat een hele eer sowieso. Maar nee, omdat ik ook weet dat je tussen Koen Wouters, Erik van Looy en Tom Leenaert zit. En dat de kans dat je dit wint heel heel klein is. Maar ik vind het wel fijn, absoluut. Ik ben natuurlijk een radiopersoonlijkheid, ook daarvoor een aantal keer bekroond geweest. Ja. Doet dat iets met jou, een, een verdienst te krijgen van de kijker of de luisteraar? Absoluut, absoluut. Nu, ik vind het nog altijd veel fijner dat iemand op straat of, of ergens komt zeggen van ik word elke morgen met u wakker en ik ga blij gezind naar, uh, naar mijn werk. Dat vind ik eigenlijk nog fantastischer dan, dan een prijs krijgen. Maar het, is wel, ja, het doet wel deugd natuurlijk, het is een soort van herkenning en iedereen krijgt graag een schouderklop. Dus uh, absoluut, ja. Je bent natuurlijk de man achter M&M-traaks. Gaat, gaat er waarschijnlijk de eerste luistercijfers komen. Is dat spannend voor jou? Dat is absoluut heel spannend. Maar laat ons zeggen, wat het ook wordt, hoe goed of hoe slecht ze ook zijn... We hebben onszelf ook wel meer dan een half jaar gegeven. Dit is, allee, radio is een, is een trouwe vriend. En wij zijn een nieuwe vriend. En een trouwe vriend, dat wordt je nooit na drie of vier maanden. Dus dan gaan we moeten zien wat het geeft. Maar tuurlijk ben ik daarmee bezig. Ik wil absoluut wel weten... Ja, hoe mensen, uh, hoe mensen luisteren en hoeveel er luisteren, zeker. Is iets combineerbaar, die ochtendshow, met nog televisiewerk in de toekomst? Peter Live, tweede editie. Uh, het zal moeten. Erik van Looijen. ja Dit kan de avond van Erik van Looijen worden. Drie keer ben je genomineerd als beste presentator. Uh, beste entertainmentprogramma en populairste programma uh, voor de slimste mens. Ja, dat is leuk. Want dat betekent dat ik al gewonnen heb eigenlijk. Hè. Als je drie keer genomineerd bent, en uh, ja, dan is dat gewoon... Ja, dan... Ja, dan kan het eigenlijk niet meer fout, bedoel. ik ben hier gewoon heel ontspannen. Het is zo, tv maken dat is uh, heel vaak een werk van bloed, zweet en tranen en dan is het gewoon plezant dat je zo op die ene avond dat je zo eens een prijsuitreiking is om je nomineert. er is geen stress. Uh, ja, dat is gewoon heel prettig uh, om hier te zijn en de rest zien ja, we wel, of we nu winnen of verliezen. Je bent er niet echt mee bezig, uh, vannacht geweest ofzo? Nee, niet echt. Nee, nee. Ik, heb, ik heb vorig jaar met de slimste mensen en als presentator al gewonnen en dat is zo, voor mij was dat, ja, was dat heel prettig omdat je zo... De, de prijs komt ook van mensen uit het vak, dus dat wil zeggen dat, dat er echt presentators zijn die mij een goede presentator vinden en ik vind dat, ja, ik vind dat heel, uh, ja, heel prettig. Maar, uh, ja. maar deze editie is ontzettend populair geweest, de kijkcijfers ja. hebben dat bewezen, dus er moet al echt heel veel misgaan mochten jullie toch niet ja, één prijs hebben. We zullen zien. Ik durf er, ik durf er niet op te hopen, maar, maar ik, ja. Het is gewoon heel prettig dat je met het zevende seizoen van het programma, de slimste mens, ja, dat dat nog zo leeft. En, en Pappenheimers trouwens ook, hè, dat, dat dat nog langer meedraait. En dat is ook opnieuw genomineerd. Dat wil zeggen dat je ja, Het is niet gemakkelijk om programma's te maken en die dan te blijven maken zonder dat de mensen het beu worden. Dat betekent dat je elke keer opnieuw ja, dat je ze beter probeert te maken dan de vorige. En dan is dat heel prettig dat dat, ja, dat, dat beloond wordt uh, met de nominatie. Al dan niet uh, een, een beeld. Uh, ja. Ook als regisseur wat je natuurlijk herkent, Loft, uh, krijgt ongelooflijk veel uh, prijzen en, en uh, Loft, ja, jouw prijzenkast moet al bomvol staan denk ik dan ondertussen. Die is toch redelijk vol, want ik heb daar inderdaad een kast, van enfin, eigenlijk een schouw, waar heel veel trofeeën op staan, maar dat is omdat ik ook voetbal, weliswaar op een zeer laag niveau, maar ik ben een zeer faire speler. Ik heb voetbal al 40 jaar en ik heb nog maar één gele kaart gehad en dat was voor het vloeken op mezelf. Dus ik heb in mijn leven heel veel fair play bekers gewonnen. Echt waar, dat is nu echt waar. Dus mijn is er eigenlijk vol fair play-bekers. Maar het wordt tijd dat er, want dat is zo echt een beker die ze dan aan losers geven. Hè. Dat zo, ofwel winnen een prijs, ja, echt gespeeld kampioen of dit. En dan zo meestal de losers geven ze dan de fair play-beker. Dus het wordt tijd dat die fair play-bekers eraf gaan en dat er een paar TV-sterren bij komen. Uh, maar of dat nu vanavond moet, uh, ja, we zullen zien. Uh. Ik ben genomineerd uh, in dezelfde categorie als, uh, als Tom Leenaerts en ik heb van Tom Leenaerts uh, alles wat ik kan heb ik eigenlijk van hem geleerd, ook nog van anderen, maar ik heb voor Tom gewerkt, voor De Mol en voor uh, Mannen op de brand van een zenuwinzinking En uh, ja, ik, heb gewoon, ik weet wat hij kan en hij kan veel meer dan ik ja, en hij is een heel toffe, uh, straffe presentator. Dus, uh, en, ja, dus als, hij, als hij wint, dan, ja, het, ja, dan, dan zal ik daar uh, ook ja. blij om zijn. Ja. Oké, okay, dankjewel. Een heel veel succes alleszins. Ja. Nee, dat is goed, merci. Hè. Ja.